Reputatiecoaching, podcast nummer 64. Afgelopen vrijdag was het Valentijnsdag. Heb jij nog kaarten of e-mails ontvangen van stille aanbidders of aanbidsters? Of heb je je partner een cadeautje gegeven of hebben jullie samen iets leuks gedaan? Hoewel het verhaal van priester Valentijn teruggaat tot 269 na Christus... is het tegenwoordig een uiterst commerciële aangelegenheid... Maar is het nog wel interessant om veel tijd, geld en energie te steken in marketing voor Valentijnsdag? Straks een aantal statistieken om je te helpen met je keuze voor volgend jaar. En zoals een tijdje geleden heb ik nu ook weer problemen met de plugin BackWPUp. De plugin die automatisch elke nacht een backup van deze site zou moeten maken. Vorige week vertelde ik je van de investering die Microsoft heeft gedaan in Foursquare. Deze week was in het nieuws te lezen dat je hoe nu een partnership met Yelp is aangegaan... Om de zoekresultaten te verrijken met gegevens van lokale bedrijven. en dat de Yelp-website is vernieuwd. De podcast van deze week sluit ik af met twee video's van Matt Kuts. In de eerste video geeft hij antwoord op de vraag. of je spelfouten in de reacties op je weblogartikelen moet verbeteren. en in de tweede video vertelt hij hoe de werkdag van een spamfighter eruit ziet. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer.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 Mocht je de podcast in een andere podcatcher of podcastplayer willen beluisteren, dan kun je op de feed feeds.reputatiecoaching.nl reputatiecoachingpodcast abonneren. Al deze links vind je ook in de show notes van deze podcast alsmede op de website. In de podcast van vorige week vertelde ik je over de extra mogelijkheden die je nu hebt om de juiste categorie te kiezen voor je zakelijke Google Plus pagina, doordat Google recentelijk meer dan duizend categorieën heeft toegevoegd. Nog altijd zul je tegen beperkingen aanlopen, maar je kunt nu specifieker aangeven wat je als bedrijf doet. Daarom adviseer ik je eens te kijken naar de huidige categorie die staat vermeld op Google Plus en naar de lijst met de nieuwe categorieën om te zien of jij je nog concreter kunt worden. Want zoals je weet, hoe specifieker je al je bedrijfsgegevens maakt, des te specifieker het verkeer naar je site. Je hoeft niet per se 5000 algemene bezoekers per dag op je website te hebben als 0,1% daarvan iets koopt of bestelt. Het is namelijk veel beter om slechts oprecht geïnteresseerde 500 bezoekers te hebben als daarvan bijvoorbeeld 2% converteert. Want door deze veel hogere conversie verkoop je in dit voorbeeld namelijk maar liefst twee maal zoveel. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het vaak beter is om heel gericht verkeer te hebben naar je site dan alleen maar zoveel mogelijk. Vanavond ga ik naar het evenement hashtag SMC055 in het centrum van Apeldoorn. Vorige week vertelde ik je wat er op het programma staat. Ik zal mijn best doen om een en ander te tweeten. Volg me daartoe op Twitter op uh, reputatiecoach1. Ik ga er sowieso één of meer artikelen over schrijven, dus mocht ik er niet aan toe komen, of zie jij geen kans me te volgen op Twitter, dan is er nog geen man overboord. Als laatste nog over vorige week, vergeet niet dat je een taart en één uur coaching kunt winnen. als jij degene bent die de meeste verbeteradviezen opstuurt voor de video's die ik vorige week met je deelde in de transcriptie van Podcast 63. De actie duurt nog tot 28 februari en je kunt je adviezen sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl. Bekijk de video's en ga op zoek naar alle verbeterpunten. Wie weet krijg jij op 3 maart aanstaande te horen dat jij de taart en het uurcoaching coaching hebt gewonnen. Dan nu over op de onderwerpen van vandaag. De geschiedenis van Valentijnsdag gaat terug tot het jaar 269 na Christus. Dat vertelde ik al in de introductie van deze uitzending. Het verhaal gaat over een priester genaamd Valentijn... die werd gemarteld omdat hij weigerde het christendom op te geven. Hij stierf op 14 februari 269. Een legende vertelt dat Valentijn de dag voor zijn executie een afscheidsbriefje achterliet... Voor een jonge vrouw op wie die verliefd was geworden, de dochter van een medegevangene. Hij zou het briefje hebben ondertekend met van jouw Valentijn. Hier zou ook de traditie vandaan komen om kaarten te ondertekenen met jouw Valentijn. Een andere legende vertelt dat de Romeinse keizer Claudius II soldaten verbood om te trouwen omdat hij vond dat ongehuwde mannen betere soldaten waren. Priester Valentijn negeerde deze regel en trouwde in het geheim jonge paren. De keizer ontdekte dit en nam Valentijn gevangen en veroordeelde hem te dood. Op het blog van Arend Landman kun je nog meer lezen over de historie achter Valentijnsdag. In de show notes heb ik voor geïnteresseerden ook een Engelstalige video opgenomen over de geschiedenis van Valentijnsdag. Wikipedia schrijft over Valentijnsdag. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. Verder kun je op Wikipedia ook lezen over de aangewakkerde commercie rond de 14e februari. Wikipedia schrijft hierover het volgende. In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt... ...begonnen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar liefde. Valentijnsdag is in België en Nederland in korte tijd, sinds midden jaren 90... ...een groot commercieel succes geworden. Cadeauwinkels, boekwinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee door een Valentijnspostzegel uit te geven. In 2007 deed 35% van de Nederlanders iets aan Sint-Valentijnsdag. In 2011 was dat gedaald tot 29% en in 2012 tot 24%. Steeds meer bedrijven en ondernemers proberen dus een graantje mee te pikken. Als je op Google gaat zoeken naar Valentijnsdag 2014, dan vind je de meest uiteenlopende aanbiedingen en cadeausuggesties. Het wordt dan ook steeds moeilijker om jezelf te onderscheiden van je concurrenten. En toch zijn de belangen hoog. Zo las ik op internet dat de Amerikanen in dit jaar, naar verwachting, maar liefst zo'n 17,3 miljard dollar uitgeven om hun liefde te onderschrijven. Enkele andere verwachte statistieken uit Amerika: 54% van de Amerikanen zegt falende te gaan vieren tegenover de 60% in 2013. 26,1% hiervan shopt online. Vorig jaar was dat 26,3%. 24% zoekt producten en vergelijkt prijzen op een smartphone. 32,2% doet dat op een tablet. Gemiddeld geeft men bijna 134 dollar per persoon uit. 48,7% koopt iets eetbaars zoals chocolaatjes. 37,3% geeft bloemen. 51,2% stuurt een kaartje. 19% koopt sieraden. 37% viert het met een avondje uit. En 14% geeft een cadeaukaart. Mannen zullen naar verwachting gemiddeld 108,38 dollar uitgeven voor hun geliefde. Vrouwen slechts 49,41 dollar. En 59,4% geeft zijn geld uit aan familieleden, 21,7% aan goede vrienden, 20,5% aan leraren en leraressen, 12,1% aan collega's en maar liefst 19,4% aan huisdieren. Dit jaar kwam de grote delen van de VS en Amerika echter met extreem winterweer. Hierdoor konden heel veel bestellingen niet worden bezorgd en is de kans dus groot dat mensen veel minder online bestellingen hebben geplaatst. Als gevolg zal de omzet dit jaar waarschijnlijk een stuk lager uitvallen. Maar dat zijn de Amerikanen. Laten we eens kijken naar Nederland. Inmiddels komen de eerste gegevens binnen. Flora Holland in Aalsmeer zag een week geleden nog enorm op tegen Valentijnsdag. vanwege een staking van het personeel van Flora Holland. Gelukkig voor de bloemenhandel is deze dreiging twee dagen voor Valentijnsdag met een Valentijnsakkoord tussen Flora Holland en de vakbonden afgewend. en kon de detailhandel dus gewoon op Valentijnsdag bloemen in het algemeen en rode rozen in het bijzonder verkopen. Volgens Flora Holland is afgelopen vrijdag 250 miljoen euro Valentijnsomzet gerealiseerd. Een groei van iets meer dan 3% vergeleken met vorig jaar. Maar doordat de kosten volgens Flora Holland ook zijn gestegen, is het maar de vraag of er ook meer verdiend is. En je moet weten dat de bloemenhandel zo'n 8 tot 10% van de totale jaaromzet in de paar weken voorafgaand aan Valentijnsdag behaalt. Toch neemt de populariteit van Valentijnsdag af, zo schreef de Telegraaf afgelopen vrijdag. Waar vorig jaar iets meer dan 25% van alle Nederlanders nog iets deed met Valentijnsdag? is de verwachting dat dat percentage dit jaar iets onder de 25% zal uitkomen. Dit bleek uit een jaarlijks onderzoek van Q&A Research Consultancy onder 2000 Nederlanders. Bij nuchtere Nederlanders vinden het steeds meer zonde van het geld om iets te ondernemen of iets te kopen met Valentijnsdag. Dus bevestigen wij via de digitale media onze geliefden dat wij van ze houden. In heel 2013 werd in 116 talen maar liefst 481 miljoen keer ik hou van je getweet. Twitter heeft de onderverdeling per land gegeven. Deze heb ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl-64 opgenomen. Daaruit blijkt dat Nederland wereldwijd op de zesde plaats staat. Ter vergelijking, de Amerikanen staan op de zesentwintigste plaats. Maar wat schetst mijn verbazing. Als Twitter gaat kijken wanneer in het jaar een variant van ik hou van je wordt verstuurd, dan is dat voornamelijk in januari, augustus, oktober, november en december. En het meeste wordt het in het weekend getweet. Toch stuurt meer dan de helft van de Amerikanen dit jaar een digitale liefdesverklaring. 29% zegt een romantische sms te sturen. 29% post ook lieve berichtjes op Facebook. 23% stuurt een zoete of een hete mail. 20% stuurt een lieve e-card. En 7% van de consumenten stuurt de Valentijnsgroet per Twitter. Ik ben benieuwd of we dit jaar weer zulke statistieken zullen zien van verschillende social media. En dan hopelijk specifiek voor Valentijnsdag. Natuurlijk is het gebruik van WhatsApp extreem gegroeid... Daarom verwacht ik dat een deel van het I Love You Twitter verkeer dit jaar zal verschuiven naar WhatsApp. Maar de vraag is, moet je je als ondernemer op basis van deze statistieken volgend jaar nog wel extra inspannen om originele acties te verzinnen die je wellicht meer geld kosten dan dat ze je opleveren? Ik zou het nog maar eens goed overwegen. Want niet alleen in Nederland lijkt de kooplust voor Valentijnsdag terug te lopen, maar zelfs ook in de Verenigde Staten waar het ooit allemaal zo'n beetje is begonnen. Voor de liefhebbers, de afgelopen tijd heb ik op Pinterest meer dan 70 infographics over Valentijnsdag verzameld. De link naar de pinbord vind je in de show notes op www.reputatiecoaching.nl net als onstreeks oktober 2013 heb ik nu ook wederom problemen met BackWP Up, de plugin die ik heb draaien voor het automatisch maken van backups van www.reputatiecoaching.nl Ik zie dit keer echter geen fouten in de logvals, maar ik zag anderhalve week geleden wel dat de laatste backup op 30 januari had gedraaid, dus ik hield de vinger aan de pols. Vannacht constateerde ik dat er nog steeds geen backups werden gemaakt, dus ik heb eerst maar eens handmatig een volledige backupjob opgestart. Dat ging goed, evenals de database-only backup die ik daarna opstartte. Technisch werkt de plugin dus nog wel, alleen startte die niet meer automatisch op de geplande tijdstippen. Dit lijkt te zijn begonnen toen ik een aantal oudere versies van de backups heb weggegooid en ook in WordPress alle logfiles heb verwijderd. Nu staan er weer logfiles en volgens de plugin zal deze morgen weer draaien. Dan ben ik benieuwd of ik morgen wel een nieuwe backup op de zie verschijnen. Als dat niet het geval is, zal ik een nieuwe backupjob aanmaken om te zien of die wellicht wel draait. En mocht dat ook niet het geval zijn, dan ga ik de volledige plugin eens verwijderen en opnieuw installeren, want ik kan op internet namelijk geen vergelijkbare problemen vinden. Vraag je, gebruik jij ook BackWPup voor het automatisch maken van je backups van je WordPress site? Heb je al gecontroleerd of de backups gewoon elke keer lopen en daadwerkelijk een backupbestand aanmaken? Controleer het eens en laat het me weten of de plugin het bij jou nog wel doet. Je kunt je reactie achterlaten in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl Zo'n anderhalve week geleden publiceerde ik het artikel met het nieuws dat Microsoft 15 miljoen dollar investeert in Foursquare voor het gebruik van de locatiedatabase van Foursquare. Afgelopen week maakte Maria Samajer, de CEO van Yahoo, bekend dat Yahoo gaat samenwerken met Yelp voor het verbeteren en uitbreiden van de zoekresultaten van Yahoo. Hoewel veel mensen Yahoo kennen van naam, is Yahoo in Nederland natuurlijk geen serieuze speler in de arena van zoekmachines, ondanks dat je na enig zoeken de Belgische versie van Yahoo kunt vinden die in het Nederlands is. Maar in andere landen is Yahoo nog best populair. Het is ook niet voor niets dat Marissa Mayer, die eerst bij Google werkte, is aangetrokken om het bedrijf af te stoffen en weer florissant te maken. Vorig jaar vergeleek Marissa Mayer de strategie van Yahoo met een wijnmaker die druiven van een wijngaard koopt. Je kunt je eigen druiven verbouwen of je kunt ze van iemand anders kopen om toch zo je eigen karakteristieke wijn te maken. Het is duidelijk dat gegevens van lokale bedrijven steeds belangrijker worden voor de zoekmachines. Dit wordt vooral ingegeven door de explosief groeiende markt van mobiele apparaten... waarop vaak in de nabije omgeving wordt gezocht naar winkels... of leveranciers van bepaalde producten of diensten. De organische zoekresultaten die Yahoo toont zijn afkomstig van Bing, de zoekmachine van Microsoft. Nu gaat Yahoo de zoekresultaten dus ook uitbreiden met gegevens van lokale bedrijven. Zo wil Yahoo zichzelf weer beter op de kaart plaatsen... en de lokale concurrentie met Microsoft en Google aangaan. In de show notes van deze podcast heb ik een Engelstalige video van Wall Street Journal live opgenomen waarin een en ander nader wordt toegelicht. Yelp heeft al soortgelijke deals met Microsoft en Apple. Ze worden de bedrijfsgegevens, foto's en reviews van Yelp vertoond in de app Kaarten. Daar staat ook duidelijk bij vermeld dat de gegevens afkomstig zijn van Yelp. De verwachting is dat binnen enkele weken de lokale bedrijfsgegevens van Yelp zichtbaar zullen worden in de zoekresultaten op Yahoo. De exacte gegevens, zoals bijvoorbeeld hoe een en ander financieel is overeengekomen, zijn niet bekend. Met behulp van de instructievideo Bedrijf toevoegen op Yelp kun je je eigen bedrijf aanmaken op Yelp om zo je lokale presence te verbeteren. Om je vermelding het beste te laten uitkomen, heb ik nog een zestal tips voor je. Als eerste, geef zoveel mogelijk informatie. Als je bedrijf eenmaal hebt geclaimd op Yelp, kun je nog veel meer gegevens invoeren dan dat je standaard via bijvoorbeeld de yelp app kunt aanleveren. Vul alles in, werkelijk elk veld. Hoe meer informatie je geeft, des te groter de kans dat je goed wordt gevonden en dan een prospect contact met je opneemt of naar je bedrijf komt. Als tweede, upload je eigen professionele foto's. Niet omdat ik ook fotograaf ben, maar goede, professionele foto's dragen echt bij tot een beter imago van je bedrijf. Hoewel is natuurlijk ook foto's kunnen uploaden, zou ik daar niet op vertrouwen. Laat je bedrijf en producten online sprankelen met behulp van professionele foto's. Dat is dan ook de reden dat ik ook altijd de foto's die ik tijdens een bedrijfspanorama maak... niet alleen upload naar de Google Plus pagina van een bedrijf, maar ook naar de yelp vermelding En als derde een link naar je website. Nog steeds zijn de bedrijven zonder een eigen website... De meeste van die bedrijven leven qua internetbesef zo ongeveer in de tijd van de dinosaurussen. Veel van die bedrijven proberen sites als Yelp te gebruiken als hun website, hetgeen niet handig is. Ik zeg het vaker, zorg ervoor dat je baas bent over je eigen online presence, zoals je eigen website. Maar plaats natuurlijk wel een link naar je website vanaf je yelp pagina. Als vierde, reageer op alle feedback van klanten, zowel goed als slecht. Het doel van je vermelding op Yelp is een band op te bouwen met je klanten om zo naar prospects te laten zien dat je bedrijf niet alleen maar bestaat, maar dat je echt om je klanten geeft. Daarom moet je op zowel goede als op slechte reviews reageren. De vijfde tip: blijf respectvol. Je zult ook heus wel eens een negatieve review krijgen als je een vermelding op Yelp hebt. Dat is natuurlijk niet alleen op Yelp, maar op alle review sites. Negatieve reviews zijn niet meteen het einde van de wereld. Het biedt je namelijk ook een uitgelezen kans om te laten zien hoe je respectvol omgaat met klanten die een probleem hebben met je product of dienst. En als zesde tip: moedig het schrijven van reviews aan. Durf om een review te vragen, maar ga niet mensen belonen voor het achterlaten van een review. Dat is niet alleen tegen de regels van Yelp, maar ook tegen de gebruiksvoorwaarden van bijvoorbeeld Google. Zo zegt Yelp dat je bijvoorbeeld wel op je site, in je bedrijf, of in een brochure of op een menu mag zeggen dat je vermeld staat op Yelp... ...maar je mag dus op bijvoorbeeld een menukaart niet de tekst opnemen, laat een review achter op Yelp. Tot zover deze zes tips. Op zich zijn ze vrijwel allemaal ook van toepassing op andere sites en directories waar je je bedrijf kunt aanmelden. Nog een nieuwtje van Yelp. Eerder deze week heeft Yelp voor een keer niet de app voor iOS of Android aangepast maar heeft hij de site een totale facelift gegeven. Er ligt nu nog meer nadruk op de lokale content die Yelpies hebben gecreëerd. Als je dacht dat Google met een carousel de enige is die meer nadruk legt op foto's, dan heb je het bij het verkeerde einde, want nu krijgen ook foto's in Yelp veel meer aandacht. Ze staan groot en prominent bovenaan het scherm. Daaronder staan meteen de reviews, dus die krijgen ook een betere zichtbaarheid. De omschrijving van het bedrijf en de beschrijving van de eigenaar staan nu onderaan. Kijk zelf ook meestal je bedrijfsvermelding op Yelp. Zoals ik al zei helpt een yelp vermelding jou om je bedrijf in Apple Kaarten te krijgen. Verwacht echter niet dat jouw bedrijfsvermelding snel te vinden is op Apple Kaarten nadat je je op Yelp hebt aangemeld. Zo heb ik 3 december nog een bedrijf aangemeld op Yelp, maar die is op dit moment, 17 februari, nog steeds niet te vinden in de Apple Kaarten app. Ik controleer dit elke paar dagen om zo een indruk te krijgen van de vertraging die ertussen zit. Vorig jaar was het ergens tussen de 2 en 3 maanden, dus ik ben benieuwd hoe lang het nu is. Nu we het toch wel even over bedrijfsvermelding of citations hebben... Hoe gaat het met jouw project voor het opschonen van je citations? Ben je er al aan begonnen? Wat heb je inmiddels gevonden en hoe ver ben je? De vorige podcast was die even niet van de partij, maar vandaag is die er weer. Het boegbeeld van de webspam divisie van Google, Matt Cuts. In de eerste video gaat Matt in op het onderwerp van blabberde spelling van reacties op je website. De eerste vraag is of je spel, type of grammaticale fouten in reacties moet verbeteren. En de daaruit voortvloeiende vraag is of slechte spelling in reacties een negatieve invloed heeft op de ranking van je site. Matt zegt dat je je geen zorgen hoeft te maken over fouten of belabberde spelling in de reacties op je weblog, Zolang je maar naar streeft om je eigen blogberichten zo correct mogelijk te maken. Je ziet zo vaak slechte of zeggende reacties op internet, zowel in blogs als ook bijvoorbeeld op YouTube. Maar dat heeft geen negatieve invloed op de ranking van een YouTube video. Waar je wel voor moet waken is dat er geen spamberichten op je site worden gepost door bots. Die kunnen wel een negatief effect op de ranking van je site hebben. Een tweede video van Matt Cuts, die afgelopen week uitkwam ging in op een paar vragen. Hoe ziet een dag uit het leven van een lid van het webspamteam van Google eruit? Hoe beslist men wat er in de algoritmes moet worden aangepast? En zijn er zaken in het algoritme die nooit zullen worden verwijderd? Ook deze video heb ik in de show notes opgenomen. Het webspamteam bestaat uit technici zoals programmeurs en specialisten als mede uit spamfighters. Hij begint met een werkdag van een spamfighter. Zelf heeft hij ook al veel en vaak handmatig spam opgezocht en bestreden. Spambestrijding is deels reactief en deels proactief. Reactief kan worden geïnitieerd door een spamreport dat iemand indient of door dat Google zelf ontdekt dat iemand probeert de zoekresultaten te beïnvloeden door bepaalde acties. Daar moet Google dan natuurlijk op reageren en bedenken hoe ze de resultaten zullen kunnen verbeteren. Een belangrijk deel van het werk bestaat dus uit het voorkomen dat de spammers de zoekresultaten kunnen infecteren met hun acties. Veel van de spamfighters zijn heel goed in het ontdekken en herkennen van patronen waardoor ze proactief kunnen worden en gaan uitzoeken waardoor bepaalde pagina's zo hoog in de zoekresultaten kunnen eindigen en waar tekortkomingen in het algoritme zitten. De kunst is dan om tot de daadwerkelijke oorzaak te komen en daar het probleem te fixen. Soms leidt dit tot suggesties aan de specialisten of programmeurs voor kleine aanpassingen aan het algoritme waardoor de resultaten kunnen verbeteren. Andere keren gaat het er gewoon om te herkennen welke technieken spammers gebruiken of om een specifieke spammer te identificeren. De technici of specialisten van Google kijken naar de data en voorbeelden van spam. Maar het grootste deel van het werk bestaat uit programmeren en het testen van ideeën zoals een algoritme waarvan je denkt dat het een bepaald soort spam kan stoppen. Er bestaat niet zoiets als één algoritme dat elke vorm van spam kan tegenhouden. De technici of specialisten van Google kijken naar de data en voorbeelden van spam, maar het grootste gedeelte van het werk bestaat uit programmeren en het testen van ideeën, zoals een algoritme waarvan je denkt dat het een bepaald soort spam kan stoppen. Er bestaat niet zoiets als één algoritme dat elke vorm van spam kan tegenhouden. Penguin is goed in het herkennen en tegenhouden van spam, maar kan bijvoorbeeld weer geen gehackte sites herkennen. Als je een algoritme ontwerpt en test, probeer je het natuurlijk zo goed mogelijk te maken, maar je moet ervoor waken dat je niet ten onrechte goede sites benadeelt, de zogenaamde false positives. Het testen van de algoritme-updates kan met de geïndexeerde pagina's worden gedaan of live in de zoekresultaten. In het laatste geval kun je ook zien welke sites ten onrechte als spam worden beoordeeld of sites die niet als spam worden herkend, terwijl dat wel zou hebben moeten gebeuren. Om het totale resultaat te verbeteren, wordt ook continu gekeken naar de in gebruik de algoritmes. Doen die nog wat ze moeten doen en blijven ze ook nog werken of zijn ze nog noodzakelijk met de invoering van veranderingen? Matt vertelt ook dat het grappig is om te zien dat de doelen die in het begin van het jaar zijn gesteld vaak niet worden gerealiseerd omdat het webspamteam reageert op actuele veranderingen die actie vereisen. Dus er is ook geen doorsneedag als je in het webspamteam werkt. De taak van het team is om continu het scala aan algoritmes te verbeteren om de gebruikers een betere ervaring te geven in de vorm van nog relevante zoekresultaten. Daarom is het ook erg dynamisch en kan het gebeuren dat bepaalde algoritmes of delen van algoritmes worden vervangen door nieuwe die beter of sneller werken.